9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koen Moelijn is overleden. Nou, het voetballer van Feyenoord werd in de oudejaarsnacht getroffen... door een herseninfarct en lag sindsdien in het ziekenhuis. Koen Mulijn was jarenlang de ster van Feyenoord. Hij speelde in de jaren 50, 60 en 70 als linksbuiten bij de Rotterdamse club. En kwam 38 keer uit voor het Nederlands elftal. Feyenoord won in 1970 met Moelijn als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubteams. Moelijn speelde 487 keer in het eerste elftal van Feyenoord. Daarmee was hij recordhouder. Al in 1961 begon hij een dames en heren modezaak in Rotterdam die nog steeds bestaat. Moulijn zou morgen samen met Sparta-veteraan Tines Bosselaar de zilveren bal uitreiken aan de winnaar van de stadsderby tussen Feyenoord en Sparta. Of die wedstrijd doorgaat is nog niet duidelijk. Koen Moulijn was 73 jaar. De slagbomen van elf overwegen op het treintraject Roosendaal-Breda kunnen voorlopig niet meer omhoog. In Etteleur hebben dieven vannacht ongeveer 30 meter koperkabel weggeknipt. Via die kabel worden de slagbomen aangestuurd. Etteleur is het zwaarst getroffen, daar zijn vier van de vijf overgangen dicht. Volgens spoorbeheerder ProRail is er wel treinverkeer op het traject, maar moeten machinisten bij de spoorwegovergangen stapvoets rijden. De gemeente Etteleur heeft personeel ingezet om te voorkomen dat mensen toch langs de gesloten slagbomen naar de overkant willen gaan. Verwacht wordt dat de problemen rond 11 uur zijn opgelost.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 De partijen moeten morgenmiddag laten weten of ze op basis van de tekst weer willen gaan praten. Er is al maanden niet onderhandeld. De Belgische formatie duurt al sinds 13 juni vorig jaar. Bloemenveiling Flora Holland heeft een goed jaar achter de rug. In 2010 werd een omzet gedraaid van ruim 4 miljard euro, bijna 7 meer dan het jaar daarvoor. Met dit resultaat is de bloemenveiling weer boven het niveau van 2008, het jaar voor de economische crisis.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 ANWB Verkeersinformatie. Het was een niet al te drukke ochtendspits. Nu nog 22 files bij elkaar, 89 kilometer file. Een paar zaken vallen op. Er is een aanrijding geweest op de A10, de Ring Zuid van Amsterdam. Daar staat tussen Zeeburg en Alverdraai, 6 kilometer. Tussen Knop en Amsterdam-Averdraai is de rechterrijschok dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij de Alfred Berkel Rode Reis, 3 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Daardoor is het verkeer ook vastgelopen op de A20. Van Hoek van Holland naar Gouda staat wordt knopend Kleinpolderplein 5 kilometer. Richting Hoek van Holland staat bij de Afrit Spaanse polder ook 5 kilometer. Vertraging tussen Eindhoven-Venlo, want tussen Horst, Zevenum en Deurne rijden geen treinen. Dat komt door de aanrijding. Er rijden inmiddels wel bussen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Het NOS Radio 1 journaal Met Marcel Ooster. Goedemorgen, het gaat weer goed in de bloemenhandel. Straks de directeur van de bloemenveiling. Het gaat beduidend minder goed in Australië, waar het waterpeil nog steeds stijgt. Hier wordt zo een reportage vanuit Rockhampton. Eerst staan we stil bij het overlijden van Koen Molijn. De oud-voetballer is overleden. Hij is 73 jaar geworden. De legendarische linksbuiten van Feyenoord werd op Oudejaarsnacht getroffen... door een herseninfarct en lag sindsdien in het ziekenhuis. Feyenoord won in 1970 met Moulijn als eerste Nederlandse club... de Europa Cup 1 en de wereldbeker voor clubteams. Moulijn zat in 2009 nog in het televisieprogramma Pauw en Witteman... waar hij vertelde over zijn beruchte passeeracties. Maar hoe kan het dat, dat, dat, dat bij wijze van spreken iedereen weet... hij gaat er links langs? En dat je er dan ook links langs gaat. Dat, dat, dat niet zo'n bek al lang weet, nou, hij gaat er links langs... dus dat, ga ik, dat laat ik niet meer gebeuren. Het was een bepaalde beweging die ik aangeleerd, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan elke dag trainen ik daar wel twintig aan 25 minuten. Per, met een bal en bal, met mijn individuele actie. En dat uh, had ik met de trein de hand, De ballen lagen z'n morgens om 9 uur klaar. Ja. En dan kwam ik trainen en dat, dat, uh, dat is niet zomaar geleerd. Maar, maar dus, uh, ik heb het toch wel even moeten Koen Molijn, Hans Kruijs senior, goedemorgen. Was hij zo goed? Ja, hij was, ja, was een unieke voetballer. En, en de beweging binnendoor, buitenlangs, ja, die was legendarisch in Nederland. En de, net wat er gezegd wordt, iedereen wist van Koen maakte de beweging binnendoor en gaat buitenlangs. <laughs> en het, het gebeurde altijd weer. Hij zette de, de spelers gewoon vast op hun linkerbeen en hij ging over de buitenkant, ging die er langs heen. Ja, u heeft vanaf uw zestiende ja. met Moerlijn gevoetbald. Wat had hij dan extra? Ja, ja, Koemerlijn, daar hoef je niet mee aan te komen. Trainers met je moet dit en je moet dat. Die speelde gewoon altijd zijn eigen wedstrijd. Zoals Messi bij Barcelona dat nu doet. Die speelde aan de buitenkant. en uh, Hij speelde dus altijd zijn eigen wedstrijd. En de trainers lieten hem na verloop van de tijd ook altijd met rust. Nou moet ik zeggen, als je praat over een, een aardige, gemakkelijke man om mee te spelen. Dan was Koemerlijn, dat uh, was niet emotioneel of uh, op een andere manier bedoeld. was niet alleen een sublime voetballer, maar was gewoon een aardig mens. Daar is daadwerkelijk niks voor kwaad in. kon je geen ruzie mee krijgen. Het enige wat hij altijd riep was, die, als hij niet genoeg aan de bal kwam, heel vel toen hij achter hem speelde, of hé kraai, speelde die bal eens in mijn voeten. Want hij wilde altijd de bal hebben. Ja. En, uh, ja, het is een enorme, enorme klap. Ik hoor het nu, van een half uurtje geleden, dat hij zo opleden. Het is, het is uitermate triest, En uh, ik kan alleen maar zeggen, het was echt een bijzondere, bijzondere voetballer. Zag je hem lopen, dan kon je je niet voorstellen... dat die man zulke formidabele dingen kon... Was hij een beetje, uh, de, de verhoudingen liggen natuurlijk heel anders... maar de, de Messi van toen? Nou, dat vind ik wel. Alleen, Koen speelde puur vanaf de buitenkant. Maar bestreek wel de hele lengte van de buitenkant. Kwam de ballen ophalen bij Corvel toen hij ook overleden is. Maar daar heeft hij jaren mee gespeeld vanaf de jeugd. En uh, ja, die twee begrepen elkaar heel goed. Maar ging Corvel toen over Koen heen. Dan uh, was hij niet happy. Die zei, hij, blijf jij maar achter mij. Dan is het voetbal wat veel beter. Ja, ja zo'n zo type jongen was het. Komt kon van alles tegen je zeggen... En, en, en alles ging goed, maar hij was werkelijk als speler en, en overdrijven nu niet, was een unieke voetbal. Ja, en, en heel aardig, zegt u ook. Behalve als ze hem te veel schopte, zoals tegen Real Madrid. Ja, dat is ja, dat, ja, dat, ja, kwam heel fijn, het kwam in actie in, in, in die wedstrijd in, in, in, de, in de Kuip. Ja, je moest van Koemelijn afblijven, want dan stond het hele helse zon op zijn kop. Maar het hele gekke was, Koemelijn die was stinger. En was geen speler die andere spelers bedreigt of wat ook. Maar benauwd. Was hij niet erg. Nee. Ik, heb, ik heb het nou nooit meegemaakt. Hij had wel spelers waar hij moeilijk tegen kon voetballen, Maar uh, hij was uh, tenger. Briljant. Technisch. En ja, van elke, van elke buitenkant links kon hij de bal neerleggen. bij van de Grijp, die toen de spits was. Maar dan werd de bal ook neergelegd. Die kwam niet per ongeluk goed aan. Nee, per ongeluk ging de bal wel eens verkeerd. Had in volle, volle rush, in volle run, had hij een briljante voorzet. Ja. Een aardige man. Zijn u ja. al is hij ook altijd gebleven? Ik heb hem ook nog een keer ja. mogen spreken. Is dat bijzonder in de voetbal? Ja, kijk, er zat ook een grijntje jaloezie in hem. Hij was gewoon in alle opzichten, en nogmaals, ik overdrijf niet, hij had geen vijanden. In de hele voetbalwereld had Koemelijn absoluut geen vijanden. Hij was ongelooflijk populair binnen de club, bij de supporters. En wat ik nu vertel is waar, dat de mensen waren toen je nog rond kon lopen in de kuip, Die liepen met Koemelijn mee van de eerste helft naar de tweede helft. Afhankelijk van wat hij speelde. Nou ja, dat, dat is natuurlijk iets te gek, te gek voor woorden bijna. Er zijn ja. mensen die echt van de ene kant van het stadion naar de andere kant meeliepen in de tweede helft als het nodig was. Ja. Heel geliefd in Rotterdam. Hij heeft natuurlijk zijn muurtje weer terug. Het is nu wat kunstzinniger geworden en zijn standbeeld. Ja. Moet hij nog meer geëerd worden? Nou, ik denk dat Koemolijn alle eer moet krijgen die mogelijk is. Maar ik weet zeker dat alle mensen die hem gekend hebben als voetballer... maar ook als mens altijd met veel respect aan hem zullen blijven denken. En meer kan je in het leven eigenlijk niet verlangen. Hans K. Senior, dank u wel dat u even stil wilde staan bij het overlijden van Koemelijn. Het is tien minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Ivoorkust is opnieuw een delegatie langs geweest van Afrikaanse leiders. Ze willen dat president Gbagbo aftreedt, omdat hij de verkiezingen heeft verloren. En opnieuw is de vraag of het bezoek iets heeft uitgehaald. Voor de eigenlijke winnaar van de verkiezingen, Alassane Ouattara, uh, zijn de gesprekken nu echt voorbij en is het tijd voor actie. Voor ons zijn de We hebben de dat ze veel we zijn reconnaissant van alle ervaringen die ze hebben Correspondent Paulien Baks in Ivoorkust. Uh, Paulien, ja, is dat nou dan nog de enige optie? Moet het leger maar iets doen om Bakbo weg te krijgen? Nou, dat is de optie die uh, al een tijdje op tafel ligt. En er uh, werd gedreigd uh, voor het bezoek van de presidenten gisteren. Van als die uh, onderhandelingen mislukken, dan gaan we echt militair ingrijpen. Die, uh, die drie West-Afrikaanse presidenten zijn gisteren naar. Uh, Nigeria gevlogen, waar ze gaan praten... met de president van Nigeria. En daar wordt ongetwijfeld zo'n ingreep... Uh, wel weer onderzocht. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren... dat, uh, dat weten we op dit moment nog niet. Nee, die, die tweede... Uh, tweede bezoek van die delegatie is af, achter de rug. Uh, heeft u niet echt iets opgeleverd? Heeft Gbagbo daar ook nog op gereageerd eigenlijk? Hij heeft gisteravond niet gezegd. Iedereen zat te wachten tot er nog een persconferentie kwam. Of iets dergelijks. Maar uh, de... de... De vergadering is eigenlijk afgesloten zonder een statement, zonder een verklaring. Uh, dus we moeten eigenlijk gisteren naar wat er precies uh, gezegd is. Wel uh, is het heel waarschijnlijk dat Bagbo nogmaals heeft herhaald dat hij niet van plan is om af te treden. En in de wandelgangen heb ik opgevangen dat hij uh, heeft gezegd van nou we kunnen de uitslag van de verkiezingen nog een keer gaan bestuderen. En als jullie dan als uh, West-Afrikaanse West landen nu vinden... Dat die uitslag uh, toch uiteindelijk uh, ten gunste is van mijn rivaal Battara, dan wil ik heus wel op, opstappen. Hm. Maar het klinkt meer als een soort strategie om tijd te rekken en om gewoon langer aan de macht te blijven. Ja. Het is nu wel zo dat de Verenigde Staten zich ermee bemoeien. Zou dat de zaak vlot kunnen trekken? Nou, dat is lastig, want uh, president Barack Obama heeft uh, kennelijk uh, een aantal keren geprobeerd om Bakbo aan de lijn te krijgen dat hij het hem ook nog een keer kan vertellen van... luister jongen, je hebt gewoon echt verloren, je moet opstappen. Maar uh, ja, dat wordt in de telefoon niet op. Dus je is de telefoon is geweigerd, dus dat is niet heel erg handig. Hm. En hoe is het nu in die voorkust? Is het nog steeds gewelddadig? Uh, loopt de spanning nog steeds verder op? Nee, het is op dit moment uh, niet gewelddadig. Het geweld heeft zich vooral afgespeeld rond een demonstratie... Uh, ongeveer twee weken geleden... waarbij de oppositie de straat op wilde om te zeggen dat wel af moet treden en waarbij de politie heel hard tekeer is gegaan. Er zijn veel doden bij gevallen. Er vallen nog af en toe wel wat doden, zo s'nachts of dan wordt er weer iemand gearresteerd. En de Verenigde Naties die houden dat allemaal heel netjes bij. Maar overdag eh, lijkt het leven gewoon heel normaal te zijn. Behalve dat iedereen duidelijk voelt dat er een, een crisis is, dat de prijzen enorm zijn gestegen. Er zijn weinig taxi's op straat en iedereen... Zij zit echt af te wachten van, goh, wat gaat er nu gebeuren? Want zo kan het niet langer doorgaan. Nee, maar er wordt dus nog gepraat of onderhandeld. Kijken wat dat oplevert. Paulien Baks hoort u vanuit Ivoorkust. Het is 13 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er de verandert deze week veel in de Amerikaanse politiek. Niet alleen in Washington, waar het nieuwe congres aantreedt... met veel meer republikeinen. Hij nee, verandert meer, bijvoorbeeld in de staat Californië... waar Arnold Schwarzenegger gisteravond toekeek hoe zijn opvolger werd beëdigd. Oh, say can you see? I, Jerry Brown, do solemnly, swear, do solemnly swear that I will support and defend, that I will support and defend the Constitution so of the United States, the the United States and the Constitution of the State of California at the twilight's last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 Schwarzeneggers positie wankelt. En wat ook niet helpt, zijn de aanhoudende parodieën in de late-night talk shows. What would you do about California's fiscal crisis? I don't know. I've never been in a movie about the fiscal crisis. <laughs> is, it is, it, is it something I can blow away with a bazooka? Nee, no, nee. No, I...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 Zo dadelijk, dan hoort u meer over de bloemen- en plantenhandel. Daar gaat het weer goed mee. Veiling behaalde een recordomzet vorig jaar. Straks de directeur van de Veiling in Aalsmeer. Nu de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Vel. Het was een niet al te drukke ochtendspits. Nu zit de meeste vertraging nog zo'n beetje rondom Rotterdam en bij Utrecht. Wat opvalt zijn de files op de A10, de ring zuid van Amsterdam... tussen Schellingwoude en Alfred Rijn nog 8 kilometer. Dat kwam door een aanrijding. Inmiddels zijn daar alle rijstroken weer vrij. En op de A13 naar Rotterdam richting Den Haag... bij de Alfred Berk race 3 kilometer. Daar is net ook weer een rijstrook vrijgegeven. Lange tijd was hij dicht, zonder stonden vrachtwagens stil. En daardoor is wel goed vastgelopen op de A20-hoek van Holland-Gouda. Richting Gouda staat voor knopen een klein polderplein. Richting hoek van Holland voor de Afrit Spaanse polder ook vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Mark Robin Visser is in Zwolle aangekomen... op de zesde verdieping van het provinciehuis... in de kamer van de nieuwe commissaris van de koningin Ank Bijleveld. Hoog genoeg, Mark Robin, om die zonsverduistering nou eens te zien. Hoog genoeg. Vanuit de kamer van mevrouw Bijleveld... konden wij een soort oranje streep in de lucht waarnemen, want het is uh, ook in Zwolle zwaar bewolkt... kunnen we toch geloof ik wel zeggen, en een beetje mistig. Dus ja, het, het was een ongebruikelijk streepje, Marcel, moet ik, eh, moet ik zeggen. Dus dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door die verduistering. Ja, ja. Maar die verduistering aan zich, ja, gaat hier ook een beetje langs ons heen. Uh, we moesten uh, mevrouw Beideveld overigens onmiddellijk achterlaten. Want ze moest onmiddellijk aan de slag met, uh, oh. met uh, de dingen die op haar uh, agenda staan. Maar gelukkig heb ik hier uh, op de zesde verdieping uh, zijn hier nog andere mensen. En zit ik nu eventjes met mevrouw Carrie Abenues uh, aan tafel. Zijn koffie aan het drinken. Zij is gedeputeerde Economische Zaken. En zeven jaar lang de enige vrouw op deze verdieping. Of kan je dat zo niet zeggen? Ja, zeker. De enige vrouw in het college van de gedeputeerde Staten. Ja. En daarnaast zagen we, hebben we vanmorgen besproken met mevrouw Beideveld... dat er op dit moment maar één vrouwelijke burgemeester in Overijssel is. Wat is dit eigenlijk voor provincie... Nou, het is een fantastische provincie om, uh, om te wonen, maar zeker ook om te werken. Alleen ik denk ook wel eens dat het best bewaarde geheim is. Dat, uh, dat vrouwen niet in uh, grote getalen hebben gesolliciteerd... op de vacatures voor burgemeesteren in deze provincie. En daar zullen wel uh, een aantal redenen aan uh, te grondslag liggen. Maar uh, ja, de stap vanuit uh, het drukbevolkte Westen bijvoorbeeld... Uh, naar, uh, naar dit deel van het land, ja, dat is waarschijnlijk wel een grote stap. En uh, Vrouwen hebben die niet in grote getalen gezet om hier uh, burgemeester te kunnen worden. Denkt u dat er nu iets in Overijssel iets gaat veranderen... nu mevrouw Bijlevelds hier uh, aan het roeren komt? Ja, natuurlijk gaat er uh, wat anders. Uh, en dat is maar goed ook. Want uh, het is altijd goed na een periode van, uh, nou, van mooi werken... met uh, Geert Jans, onze vorige commissaris, dat er weer uh, een, uh, een andere komt. Uh, het is een vrouw, dat vind ik zelf heel erg uh, plezierig. Ik denk ook dat het altijd een uh, goed... Uh, rolmodel is voor anderen. Om, uh, om te denken, hé, hey, dat is leuk, het stimuleert wel. Dat heb ik ook zelf wel gemerkt als je in de politiek actief bent als vrouw. Dat anderen toch naar jou kijken en zeggen, zou ik dat ook wel kunnen? Of het eerste is te zeggen, zou ik het willen? En daarna zeggen, zou ik het kunnen? Nou, zij kan het ook. Dus dat uh, kan wel stimulerend werken. Zij kan het ook. Ze is niet van uw partij. U bent van de Partij van de Arbeid. U bent lang actief geweest in de Rode Vrouwen. Mevrouw Anke Bijleveld heeft toch een iets andere achtergrond... Ja, maar het leuke is wel dat ik wel herken dat zij ook uh, nou echt uh, voor emancipatie van vrouwen is. Dat merk je aan ja. alles wat zij zegt, ja zeker. En ik, uh, nou, ik merk dat ook, ik ken haar al wat langer. Zij is namelijk ook de architecte geweest. even van de architecten van het, uh, akkoord, het bestuursakkoord in 2003 toen ik aantrad als, uh, als gedebuteerde hier. En ik merk wel in uh, hoe zij dingen benadert uh, dat zij uh, de vrouwenzaak echt uh, voorop heeft uh, staan. Ja. De vrouwenzaak komt in Overijssel uh, ook hoog op de agenda te staan in 2011. Is dat iets waar zij ook bovenop moet zitten wat u betreft? Uh, ik, nou, dat, dat, dat doet ze. En dat gaat op een hele natuurlijke manier. En ik denk dat dat ook wel vaak uh, zo werkt. Je hebt een aantal mensen nodig die echt uh, nou ja, op de barricade moeten gaan staan. Ja. Maar je hebt ook vrouwen nodig die gewoon laten zien dat we het met elkaar doen en dat we het kunnen. En dat we het soms beter kunnen dan uh, onze mannelijke collega's. Carrie Abbonues, gedeputeerde Economische Zaken in Zwolle... vanaf de zesde verdieping, hartelijk dank. En veel plezier met uw nieuwe commissaris van de Koningin. Dat zal zeker lukken. Dank u wel. Marco robin Visser vanuit het provinciehuis in Zwolle. Overstromingen in Australië hebben nog steeds het hoogste punt niet bereikt. In Queensland, gebied zo groot als Frankrijk... en Duitsland samen stijgt het waterniveau nog steeds. Onze correspondent Robert Portier is in de stad Rockhampton. Inmiddels is die stad niet meer bereikbaar via de weg.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 Zeg het met bloemen. Nou, dat doen ze bij Flora Holland in Aalsmeer. Grootste bloemen- en plantenveiling ter wereld. Het afgelopen jaar is de omzet met 7% gestegen naar ruim 4 miljard euro. En daarmee draait de bloemenveiling weer een omzet die hoger ligt dan voor de economische crisis. Daar gaan over praten met de directeur Timo Huges. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u tevreden? Ik ben uh, zeer tevreden. Een uh, omzetgroei van 7% in toch wel een uh, jaar waarin... Uh... Toch wat mensen dachten, wat moet dit ons brengen? is toch een jaar om we met uh, toch wel tevredenheid naar terug te kunnen kijken. Dus het is ook boven verwachting? Ja, we hadden afhankelijk verwacht dat we maar met een kleine groei van 1-2% te maken zouden krijgen. Maar het heeft toch uh, enorm aangetrokken. En uh, we kunnen maar één conclusie trekken. Is dat de Europese consument bloemen en planten is blijven kopen. Heeft u er ook een verklaring voor dan waarom dat zo is? Nou... Weer is nog altijd bij ons koopman en we hebben toch wel gezien dat een goed voorjaar met name tuinplanten enorm in de trek zijn geweest. Een ander apart fenomeen wat we verleden jaar hebben meegemaakt, is dat met de aswolk er met name veel productie vanuit het buitenland Nederland niet heeft kunnen bereiken. En daarvoor veel alternatieve planten en bloemen zijn gekocht. Waardoor je natuurlijk in een vraag en aanbodspel bepaalde vraag die er normaal gesproken naar bepaalde bloemen en planten niet was, enorm zou aantrekken. En waardoor bepaalde prijzen enorm gestegen zijn. Maar daardoor kon u natuurlijk ook niet exporteren? Wij konden niet, in zoverre niet exporteren. Wel over de weg. En het gaat nog steeds ongeveer voor 95% gaat het vervoer over de weg. Naar de Europese bestemmingen. Ja. Kunt u aangeven hoeveel bloemen er in 2010 zijn verkocht? Ja, in totaal, als ik over omzetten praat... hebben wij ongeveer een 2,5 miljard euro aan bloemen verkocht. En ongeveer een 1,6 miljard aan planten. En als ik over planten praat... Dan praat ik over kamerplanten en tuinplanten, ja. waarbij de meerderheid uit kamerplanten bestaat. Ja, maar die tuinplanten deden dus ook goed vanwege het mooie ja. voorjaar. Ja. Het Najaar was natuurlijk beduidend minder goed. Sneeuw en ijs nog in het slot van 2010, speelt dat nog parten? Ja, dat is de maand, tot en met november stonden we zelfs op de plus 9 procent. Maar de maand december is dat ja. te dramatisch verlopen. En nou is vorst op zich geen probleem. Maar gladheid op de weg is en uh, bemoeilijkt het transport door Europa heen. En de Europese consument komt dan wat dat betreft minder zijn huis uit om bloemen en planten te kopen. Dus daar hebben we een enorme uh, terugval gezien in de maand december. Die is wat dat betreft dramatisch uh, geëindigd. Ja, Iedereen doet voorzichtig over de crisis en of die nou voorbij is. Wat verwacht u van 2011? Ja, wij zijn voorzichtig optimistisch. We houden rekening met een kleine groei van 1-2 procent. Dan zouden we al zeer tevreden zijn. En dan, uh, dan zou dat zei u vorig jaar ook, hè? Ja, maar misschien is het wel inherent aan, uh, aan deze sector... dat we toch voorzichtig optimistisch altijd zijn. En als het dan meevalt, dan kun je denk ik alleen maar uh, tevreden terugkijken. Ja, en dan gaat u nog anders feilen ook? Is het afgelopen met al die karretjes die steeds maar voorbij rijden? Nou, alles blijft wel op karren natuurlijk. Uiteindelijk van de kwekerijen naar de handelscentra's... naar de verschillende greenports gereden worden... Uh, maar traditionele veilen, waar producten nog in de veilingzalen voor de klok langskomen, dat zijn we zo langzamerhand aan het verlaten. Op dit moment wordt, als je over bloemen praat, bijvoorbeeld al 60%, zoals wij dat noemen, virtueel. Dus ongezien, puur op basis hmm. van informatie en op basis van beelden wordt dat gekocht. Goed. Nou, het uh, wordt weer een druk jaar. Ja. Die, Timo Hurges van de veiling Aalsmeer, Flora Holland. Hartelijk dank. Graag gedaan. En een goede morgen. Tot ziens. Bijna half tien, eind van dit NOS Radio 1-journaal. Na half tien gaat de Caro verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelmans. Dag Marcel, Goedemorgen. Het kabinet wacht met het terugdraaien van alle steunmaatregelen voor de economie. Boodschap van een van de mensen die het kabinet juist graag in het zadel wilde zien: Elko Brinkman. Want het gaat nog steeds slecht in de bouw. Duizenden en duizenden banen gaan nog steeds verloren. En Kenny Wallace Simpson. Uh, ja, in maar Engeland. Waar wordt... ook maar weer. Van. Engeland. Het wordt haar jaar daar. Ze veroorzaakte 75 jaar geleden de grote crisis in het Britse Koningshuis. En nu staat ze weer volop in de belangstelling. Daarover gaan we straks praten. Met onze correspondenten in Londen, Lia van Beckhoven. Dat en meer. Zometeen in Goedemorgen, Nederland. Nu eerst het nieuws van bijna half tien. Naast mij, Jan van der Putten. Jan, goedemorgen. Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam is oud-voetballer Koen Moulijn overleden. Hij was linksbuiten van Feyenoord in de jaren 50, 60 en 70... en kwam 38 keer uit voor het Nederlands elftal. Moulijn overleed aan de gevolgen van een herseninfarct. Hij was 73. In Etteleur hebben dieven acht kopere kabels... langs de treinrails gestolen. Daardoor kunnen op het traject Roosendaal-Breda... Op elf overwegen de spoorbomen niet meer open... en rond deze tijd zou het probleem zo'n beetje zijn opgelost volgens de NS. De politieke partijen in België bespreken een nieuw formatieplan. Koninklijk bemiddelaar van de Lanotte stelt voor het land verder op te splitsen... en morgenmiddag moeten de partijen zeggen of ze het plan zien zitten. En vanochtend was er een gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland. Het grootste deel van de zon was bij opkomst om kwart voor negen door de maan afgeschermd. Dat was goed te zien in Drenthe en Overijssel, maar niet in midden-Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Nog tien files bij elkaar, 28 kilometer. De wat langere files staan nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Afritsoest en Laren, 5 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, voor Hoofddorp ook 4. A9, Alkmaar richting Amstelveen voor knopen de Raasdorp 4 kilometer. Tussen Horst Zevenum en Deurne rijden geen treinen. Er rijden inmiddels wel bussen. Heeft te maken gehad met een aanrijding. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De Nederlandse economie zit weer in de lift, maar de bouw blijft achter. 2011, het jaar van Wallace Simpson in Groot-Brittannië. Wie dat is, was. In welke rol ze speelden bij het Britse Koningshuis in de crisis daar... hoort u zometeen flink bezuinigen. Op de geestelijke gezondheidszorg is geen enkel probleem... zegt een commerciële zorginstelling in het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Terneuzen... Ja, want hier speelt al weken een etterend conflict in de Zeeuwse havens van Vlissingen en hier in Terneuzen. Zo direct de hoofdrolspelers op de biechtstoel. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen nederland .nl. Het kabinet kondigde voor de jaarwisseling aan dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Zo goed zelfs dat een groot aantal crisismaatregelen verantwoord kan worden afgebouwd. Al dus dat kabinet. maar. Nieuwe cijfers van Bouwend Nederland laten juist het tegenovergestelde zien. Elko Brinkman is voorzitter van Bouwend Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanaf de luchthaven Schiphol, wat u uh, staat op het punt van vertrek. Die nieuwe cijfers zeggen dat de werkgelegenheid in de bouw nog hard achteruit gaan uh, en harder achteruit gaan dan verwacht. Ja, eigenlijk uh, hadden we wel uh, vorig jaar aan het begin van het jaar voorspeld dat het langer zou duren in de bouw dan in andere sectoren... voordat de boel uh, weer een beetje terug zou zijn op uh, eerdere niveaus. En nu zie je uh, achteraf dat we inderdaad van 20.000 arbeidsplaatsen... kwijt zijn uh, geraakt in de vaste staf. Plus uh, wat er bij de zelfstandigen zonder personeel uh, ook minder werk uh, is. En dat is toch wel heel, uh, heel fors. En dat is het bewijs helaas uh, dat we er nog niet, niet zijn. Uh, uiteraard zijn we ons aan het voorbereiden op, uh, op nieuwe tijden... Uh, in de zin van uh, het, het, het model... Waarop de grondexploitatie bijvoorbeeld voor nieuwe wijken is uh, ingezet vroeger. Ja, dat zullen we moeten herzien. Uh, Als ik een praktisch voorbeeld uh, noemen in veel gemeenten bedraal je 40, 50 procent van de totale kosten van een woning uh, aan de grond. Terwijl er maar een snippertje grond onder uh, zit. Dus dat model dat stond al onder druk. Maar nu zie je ook dat de gemeenten zich in zekere zin rijk hadden gerekend aan de grondopbrengst uh, die nu niet verkocht uh, wordt. En zo zitten we eigenlijk allemaal... ...te zoeken naar het weer in beweging brengen van die markt. En dat is denk ik het belangrijkste punt voor dit jaar. Dat we toch tegen het kabinet aan het zeggen zijn overweeg ...om bepaalde crisismaatregelen nog te verlengen tijdelijk. Welke? En ook met de gemeente zijn we aan het praten om te kijken... ...of er ja, iets aan die, die grondtransacties gedaan kan worden. Ja. Welke maatregelen zou het kabinet op de lange baan moeten schuiven... ...dus nog niet moeten terugdraaien? Oh ja, een van de dingen die gelukkig goed loopt is met, met de btw, die is tijdelijk uh, verlaagd. Dat werkt goed uit. Je zou zelf kunnen overwegen die tijdelijk te verlengen. We zijn daarover in, in gesprek. Een uh, andere maatregel die je zou kunnen overwegen is dat de gemeenten de gronden niet uh, verkopen, uh, maar bijvoorbeeld tijdelijk uh, verpachten. Ja. Uh, je zou uh, ook kunnen overwegen, ook dat hebben we het kabinet uh, aangekaart, om bepaalde garantiestellingen nog eens onder de loep uh, te nemen. Waarbij je niet alle risico's uiteraard over de recht naar de overheid keepert. Maar dan ben je wel probeert door botje voor botje te leggen toch uh, ja, die, die stop die er op de fles uh, zit uh, eruit te halen. Ja, Maar goed, dit kabinet waarvan u trouwens een voorstander was uh, van de vorming van dat kabinet... wil nu toch de deeltijd-WW en een aantal mobiliteitscentra gaan afbouwen. Uh, en uh, dat, uh, dat laatste uh, orgaan is een organisatie waar overtollige werknemers snel aan de baan geholpen kunnen worden. Vindt u dat verstandig beleid? Nou, een van de dingen die we echt over willen bespreken uh, met het kabinet is uh, als er nu wel uitzicht is op uh, uh, een werk, op of aantrekken uh, van, van de markt in de, in de bouw, of je dan toch niet tijdelijk. Uh, nog dat mensen ergens zou kunnen, uh, kunnen stallen. Wij hebben als sector zelf uh, ook het een en ander uh, aan geld uh, bij elkaar uh, gebracht. Dat, ja. dat helpt. Ja. Kijk, wat natuurlijk belangrijk is voor ons allemaal. Dat de vakbekwaamheid van de mensen overeind uh, blijft. Want we weten één ding zeker. De grote bouwstroom van net na de oorlog. Hè, de wederopbouwperiode. Ja die bouwstroom uh, die, die zal opnieuw weer gaan komen. Want die woningen zijn technisch aan hun eind. Daar hebben we natuurlijk wel vakbekwaamheid mensen voor nodig. Ja met andere woorden u zegt die maatregelen nog even laten voortbestaan en niet afbouwen. Nou, ik zeg u al, we zijn met het kabinet op verschillende plekken in gesprek. Ik wil er niet op vooruit lopen, maar... Uh, maar u hebt daar dus, toch een inzet bij dat gesprek? Ja, ja, het is duidelijk uit de cijfers die u, waar u uit uh, citeert, uh, dat we er nog niet zijn. En we zullen dus uh, echt nog een avondvol maatregelen uh, in de lucht moeten houden. Ja, dus dat is uw boodschap aan het kabinet, niet alles uh, versneld terugdraaien. Zo is het. Elko Brinkman, ik dank u wel. Goedemorgen. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De 64-jarige burgemeester Wim Denny van de gemeente Moerdijk stopt met werken. Het zou namelijk beter zijn voor de hoogte van dienstpensioen. Deny maakt gebruik van de zogeheten Vendrik-regeling. Maar wat is die Vendrik-regeling eigenlijk? Het antwoord komt van Xander den Uil, zoon van, van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Bij het afschaffen van de zogenaamde fut regelingen is afgesproken dat mensen die vanaf hun zestigste, in het kader van de overgangsregeling... vanaf hun 62ste nog met, met uh, fut kunnen... dat als ze later weggaan, dat hun uitkering hoger wordt. Of datgene wat ze niet aan de uitkering als het ware gebruiken... dat dat mee kan gaan naar hun pensioen. En dat betekent dat mensen die doorwerken tot 64 jaar en 11 maanden... eigenlijk een, een maximaal deel meenemen naar verhoging van hun pensioen. Dat leidt ertoe dat um, het voor ambtenaren over het algemeen voordeliger is... in die overgangsregeling op 64 jaar en 11 maanden uit te treden in plaats van op 65 jaar, maar als ambtenaren nog langer doorwerken dan gaat hun pensioen uh, toch weer omhoog. En dat betekent dat als ze dan gemiddeld zo'n anderhalf jaar... nog door zouden werken, dat hun pensioen dan uh, dat niveau weer heeft bereikt. Dat maximale niveau. En soms nog uh, verder kan doorlopen. Aldus Sander Den Uil van het ambtenarenpensioenfonds ABP. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.karo.nl... voor uw minuut Ranking the News. Si la gente a mí me dice que me tengo que olvidar. Uit België, Gabriel Rios met La Calaveras. We gaan terug naar Terneuzen. Naar Ham van Attenveld. De haven van Terneuzen. Hier in Zeeland heb je twee havens, Vlissingen en Terneuzen. En uh, nu meneer Lamper, Kees Lamper, u werkt in de haven van Vlissingen... bij de Vlissingse Bootliedenwacht. Dat is geen gewoon bedrijf, want u bent bootman. Leg eens even uit, wat houdt dat precies in? Uh, het werk van bootman bestaat uit de schepenmeren langs de galens in heel Vlissingen. Langs tijgers en met fletten en alles. Fletten? Met fletten en dan kleine bootjes om de trossen te varen. Hoe lang doet u dat werk al? Ik doe dat eerst al 21 jaar. Met liefde en plezier? Met liefde en plezier. Weer en wind buiten. En dat is het mooiste werk wat er is. Maar de laatste tijd is het plezier een beetje vergaan als ik hier de lokale media mag geloven. Er speelt al weken een arbeidsconflict bij uw bedrijf. Waar draait het om? Het gaat om een nieuwe CEO. Uh, onze baas wil een nieuwe CEO, wat heel ongunstig is voor ons sociale leven en alles. En met een nieuwe CEO hebben wij nog een goed, goed normaal leven en het werk is gewoon goed te doen. Nou, het gevolg was een staking. Eh, toen werden er werden de mensen ontslagen. Die moesten weer terug worden aangenomen van de rechter. En gisteren, gisteren klonk er op Omroep Zeeland het mea culpa. Het mea culpa van Hans van der Hart, algemeen directeur van Zeeland Seaport. Het havenbedrijf hier in Zeeland, zogezegd. En wat heeft hij fout gedaan? Nou, dat conflict is ons natuurlijk niet uh, onopgemerkt gebleven. In het kader van orde en veiligheid hebben we gemeenten moeten beslissen... om uh, Assistentie bij de Nederlandse Bootliedenvereniging. Ja, want er was een staking, dus er waren geen bootlieden beschikbaar... van dit specifieke bedrijf. En toen heeft u ja, geregeld dat er andere bootlieden kwamen... om dat werk over te nemen, de bond furieus. Want die zeiden, ja, het stakingsrecht dat wordt hier eventjes met voeten getreden... door nota bene de havenautoriteiten. Nou, het is een tweeledige vraag geweest. Eentwijds ook om te bemiddelen tussen de FNV, de vakbond... en de werknemers, de werkgever... Nou, dat, is een, dat is vraag 1. En de tweede, assistentie in de vorm van menskracht. En dat laatste, dat is uh, bij nader inzien, hadden we dat niet moeten doen. Maar jij ja, klopt, cool, weet u wat dat betekent? Ja, inderdaad, het is een vergissing. Een vergissing? Ja. Intussen is er wel vorige week donderdag een kort geding geweest. En, en daarin werd niet verteld dat u bij de Nederlandse Bootliedenvereniging had gevraagd om krachten die dus eigenlijk die staking doorbraken. Waarom is dat bij die rechtszaak niet ter sprake gekomen? Nou, het is denk ik een, uh, het heeft, heeft te maken ook met het kerstreces. We hebben nu de communicatie even op een rij gezet. Ik heb onderzocht uh, wat er werkelijk is gebeurd. In eerste instantie dachten we inderdaad dat de advocaat van ons eigenlijk zich beperkte tot inderdaad tot, uh, het feit de vormfout. De NV ten opzichte van de gemeenschappelijke reen. is de juiste partij, is er, er uh, gedagvaard Ten tweede kwam er ook een inhoudelijke discussie. En onze advocaat ging er alleen vanuit dat er sprake was van bemiddeling... en niet van inhuren van mensen van buitenaf. Joost van der Lering is bestuurder van FNV Bondgenoten. Um, ja, als u dit verhaal zo hoort, wat denkt u dan? Dan denk ik van het is, uh, het is mooi om uh, schuld te bekennen. Mea culpa betekent mijn schuld, volgens mij. Uh, maar uh, wij zijn er wat dat betreft uh, nog niet klaar mee. Uh, we hebben behoorlijk schade geleden door uh, de actie die Zeeland Seaports uh, gedaan heeft. Namelijk inderdaad het aantrekken van uh, arbeidskrachten van buitenaf om het besmette werk te laten verrichten. Uh, schade die bestaat uit onze inzet om het uh, bij Zeeland Seaports duidelijk te maken dat ze fout zaten. Maar uh, vooral ook schade voor de, voor de actievoerende bootlieden. Die uh, nu uh, nog langer aan de bak moeten om uh, bij hun werkgever gedaan te krijgen dat er een nieuwe CO komt. Ja, Schade bedraagt hoeveel? Nou ja, we hebben in onze vordering uh, een bedrag van 25.000 euro genoemd. En, uh, het maar, zou dat eist u uh, van, ja. gewoon, van, van uh, ja. uh, Zeeland Seaport? Ja, daar staan we nu naast. Vertel het maar. Krijgen ze dat bedrag? Ik heb het gehoord dat er uh, die vraag is gesteld. En uh, ik meen te weten dat in de, in de dagvaarding opgenomen is. Dat als er uh, we opnieuw de fout in zouden gaan, op dat moment een. Uh, ...en 25.000 euro per gebeurtenis eigenlijk ons wij kwijt zouden zijn. Dus ze krijgen nou niks? Absoluut niet, nee. Nou ja, dan uh, houden we onze uh, rechtszaak gewoon aan. En uh, dan uh, zal er... Het zou Zeeland sier, uh, Seaports sieren om, dat, uh, om het wel te doen. Uh, zelfs bij een programma als Het Spijt Me, en daar leek het toch gisteren heel erg op... Uh, ...nemen mensen een bloemetje mee voor de mensen die ze beschadigd hebben. Ik zie geen bloemen in je... Dus uh, uh, en in dit geval uh, denk ik dat de Zeeland Seaports ook zou sieren om, uh, om dat gebaar te maken richting de, richting de bootleden die inderdaad echt veel schade hebben geleden. Zij voeren actie, dat doen ze niet voor niks. Dat doen ze inderdaad om ook in de toekomst hun sociale leven te kunnen beschermen. Dat is ook niet een onbezonnen actie die zomaar even gevoerd wordt. En uh, ja, dus is behoorlijk doorheen gefietst. Maar van de andere kant, als je een bedrijf hebt wat zo cruciaal is voor de haven en je medewerkers staken. Dan zou ik als werkgever ook zeggen ja, dat werk moet doorgaan. Dan halen we linksom of rechtsom ergens anders mensen vandaan. Mag dat niet dan? Ik hoor uh, net ook zeggen dat het uh, vooral gericht was op uh, het garanderen van de veiligheid. Uh, nog een opmerking richting Zeeland Seaports. Uh, wij gaan er wel vanuit dat er nu heel streng zal worden gecontroleerd of de veiligheid uh, nu niet in het geding is. Wij weten dat er mensen zitten uh, die uh, nog leerlingen zijn bij de Vlissingse Bootliedenwacht. Die werken daar nu nog steeds. Die hebben geen vaarbewijs. Uh, uh, het is de taak van Zeeland Seaports ook. ...te handhaven dat iedereen over de juiste papieren beschikt. Kortom, u heeft ongediplomeerde mensen hier laten varen op het water? De, we hebben onze plicht eigenlijk om inderdaad, de, degene die dat werk doen, om te, om te onderzoeken... of het inderdaad vakbekwame mensen, en dat doen we. We hebben nog niet geconstateerd... Maar de bond zegt dat er ongediplomeerde mensen voor u aan het werk dat waren. Is de, dat is een opmerking vanuit de bond, maar wij hebben dat zelf niet geconstateerd dat het zo is. Hoe gaat het nu aflopen? Uh, het is even afwachten... Wat er gebeurt. Maar voorlopig uh, doen we onze actie nog gewoon doorzetten tot er een uh, nieuwe CO rond is. Ja. En u wil werken, maar u komt de port niet in, hè? Ik kom... Uh, sinds kort uh, kunnen wij de port winnen. Kunnen we ons melden bij uh, de portengebieden waar wij van ons uh, werk verrichten. En dan worden we weggestuurd namelijk. Ja. Um, Joost van der Lirk, um, de, de rechtszaak zegt u net, die gaat gewoon door. Uitspraak is? Aanstaande donderdag. M donderdagmiddag krijgen wij bericht. En dat is... Uh, dan nieuws hier, hier vanuit Telneuzen. Zij Harm van Anterveld. Straks, welke crisis veroorzaakte Wallace Simpson in het Britse Koningshuis... en waarom wordt 2011 haar jaar? Eerst nu het goede nieuws. Positive nieuws Network. Hallo, met het Wijk van WPR. U heeft een oliebollenkraam gekraakt... Ja, wij hebben hem gewoon dicht gegooid eigenlijk en uh, wij, hebben er, uh, wij hebben hem helemaal ingetaapt. Omdat uh, heel veel mensen natuurlijk afgelopen weekend veel te veel hebben gegeten, met name oliebollen. En al die verleidingen die dus vandaag nog steeds in die oliebollenkraam te krijgen uh, uh, zijn... ja, die wilden wij uh, mensen proberen natuurlijk uh, ja, niet meer te laten eten. Want dan, anders gaat het voor de voornemen natuurlijk nooit lukken. Maar, begrijp ik het goed, er zijn dus nog steeds mensen die twee, drie dagen na oud en nieuw... die nog oliebollen gaan halen? Ja, de oliebollenkramen, die staan er gewoon inderdaad op de pleintjes. Ik kan het me niet nee. voorstellen, die dingen, die komen mijn neus uit. Die hoef ik tot december 2011 <laughs> niet meer te zien. Nee, ik, ja, goed, dat is echt zo'n uh, verschillend, uh, blijkbaar, maar we staan er nog steeds. Positive News Network. Andries. Andries Waaier van Hondenkennel van de Varenbeek. Ja, ik heb uh, 43 jaar kortharige Duitse saanders. Ik heb het nog nooit in die 43 jaar meegemaakt. Ik durf het niet 100% te zeggen, maar ik dacht wel dat het wel een record was voor de Duitse staande korthaarden. Met Anita. Hallo, bent u van de ABBA-finkelup? Ja. Bent u blij? Ik ben, uh, ik, dit wordt een heel mooi jaar voor ons. Wij gaan ons 25 jaar jubileum vieren. Maar misschien wordt het nog wel veel mooier dan alleen dat jubileum, toch? Mm. Nou, nou, ik, ik ga dat nog niet gelijk allemaal uit de band trekken. <laughs> ja, ik. Want er gaan toch geruchten nou, dat het... 2011 het jaar wordt van de Abba-reunie? <laughs> Is hij nou ja? Zijn er al vaker van die geruchten geweest? Oh, eh, nou, ik wel zeggen, eh, onze fanclub bestaat 25 jaar. In die 25 jaar eh, zijn er wel vaker geruchten geweest. Wat ik denk dat het is, eh, dan wordt het, worden er zinnen uit zo'n interview gepakt... Waar, iets, waar zij iets niet zegt. En gelijk, hup, iedereen is er weer mee weg. Maar wat ik wel heel positief vind, en, en, en dat heb ik ook gewoon gezien toen ik Anieta heb, uh, heb gezien in Kopenhagen. Anieta zit heel goed in haar Heel goed in haar Kijk, er zijn er nog veel meer. Kijk Anita, overal puppy. Ik, ik wist niet hoeveel natuurlijk, want dat kun je, van, kun je niet zien. Maar ik dacht nou, er zitten er wel eens, normaal in een worp... Zeg maar tussen de zes en de tien. En uh, ik dacht, nou, hij is wel dik. Ik zeg, nou, er kunnen er ook wel twaalf in zitten. No. en toen waren we dan... Uh, S'morgens begon het om, om een uur of tien. En uh, toen werd de eerste geboren. En een, een uur, anderhalf uur later, de tweede. En toen smiddags weer een paar. En toen waren we s'avonds om tien uur... En twee is elf. ...waren de tien. Toen kwam de elfde. Dat was tegen een uur of elf was dat... En toen s'nachts om twee uur kwam er nog weer in, Dus dat was nummer twaalf. Ik dacht, nou, nu is het wel over. 12, 12, 13. Wacht even, wat en toen de volgende morgen om tien uur, dat was 24 uur later, kwam er weer in En een uur later weer één. En s om drie uur de laatste. Dus dat was wel een marathonbevalling? Ja, dat was 29 uur. Mamma mia. Ja, brengen van het goede nieuws was Marielle Beers. Het is negen minuten voor tien. We gaan naar Groot-Brittannië, waar 2011 het jaar wordt van Wallace Simpson. Weet u nog, het is veroorzaakt al 75 jaar geleden... de grootst mogelijke crisis in het huidige Britse Koningshuis. En nu staat ze dus weer volop in de belangstelling. Lia van Beckhoven in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Even om het geheugen op te frissen. Wie was deze Wallace Simpson ook alweer? Zij was de vrouw waar de Britse koning Edward op verliefd werd... en mee wilde trouwen. En dat veroorzaakte inderdaad een constitutionele crisis van je welste, Want Wallace Simpson was een Amerikaanse celeb, celebrity. Ze was al getrouwd en ze was al gescheiden. En niet één, maar twee keer. We hebben het over een periode waarin gescheiden vrouwen niet op het paleis mochten komen. Laat staan met een koning huwen. Ja. En dus deed koning Edward afstand van de troon in 1936 om met de vrouw te trouwen van wie ik houd. Ja. Zoals hij in de toespraak zei. Waarin hij afstand deed. Ja, bekend beeld is dat ook: hè? dat ze met z'n tweeën in het vliegtuig ja. stappen en wegvliegen. Um, dus zij maakte bijna een einde aan het Britse koningshuis, zeg maar. Precies, dat was inderdaad de crisis van toen en de gevolgen daar, daar hebben de Britten nog steeds last van in zoverre dat de broer van Edward werd koning George VI, dat was de vader van de huidige koningin. En ja, zijn vrouw heeft het eigenlijk, Wallace Simpson, nooit vergeven dat zij de oorzaak was van deze constitutionele crisis. Want ze wilde niet? Nee, zij wilde niet. Zij dacht dat het uh, daarom ook de reden was... dat haar echtgenoot uh, zo vroeg uh, overleed... omdat hij eigenlijk het koningschap niet aankon. Juist. En dat is dus allemaal de schuld geweest van... sommigen zouden zeggen van koning Edward... maar zo zag de Queen het niet. Nee, en de Britse pers trouwens ook niet. En de Britten nog steeds niet. Het lag allemaal aan Wallace Simpson... Juist, want haar reputatie was tot nu toe, of is tot nu toe dus tamelijk beroerd onder de Britten. Jawel, ze heeft echt een fantastisch slechte pers. Uh, <laughs> er werden de meest waanzinnige dingen van haar gezegd. Uh, ze was biseksueel, ze was lesbisch, ze was een hermafrodiet, ze was een nymphomanes, ze was een heks. Nou ja, ze was de grootste trut op aarde. Ijdel, uh, val, sluw, geslepen. En nogmaals, de crisis was haar schuld. Arme Edward had zich door haar laten verleiden. Ja. Hij was van haar in de ban. Ik bedoel, dat was de versie. Ja, en, deze... en ze, was, ze was ook een spion trouwens. En een bezoek dat zij en Edward aflegden aan Hitler in 1937... deed daar natuurlijk geen goed aan. Nee, dat was ook niet zo handig misschien. Uh, maar deze uh, ongelooflijke trut, zoals er wordt omschreven... Uh, waarom staat hij dan nu in 2011 weer volop in de belangstelling? Ze is inderdaad overal in BBC-series. Er is een nieuwe versie van Upstairs, Downstairs, wordt naar haar verwezen. In een film die vrijdag uitkomt en nu al armen vol prijzen gewonnen heeft. The King's Speech. En waarom nu? Omdat het 75 jaar geleden is dat Edward de troon opgaf. Een periode die zo dramatisch was dat je er nooit in dit land in ieder geval over uitgeschreven en uitgefilmd raakt. En omdat het volgens historici tijd is om eens wat genuanceerder tegen die hele troonafstandsperiode aan te kijken. En vooral tegen mevrouw Simpson. Ja, want welke nuances zijn er dan te plaatsen bij haar verschijning? Nou, um, kijk, ze was inderdaad voor een serieuze historici... fantastisch ambitieus. Um, uh, nogal economisch met de waarheid. Hè, die ze later in autobiografieën uh, schaamteloos manipuleerde. Maar een in, in heks en een Verdiet en een infonaan en noem maar op was ze zeker niet. Ze was ook geen. Uh, charismatisch persoon. Ik bedoel, ik denk niet dat ze een goede pers zal krijgen. Daar is het te laat voor. Want ze was uh, elitair. En ze was fantastisch ambitieus. En volgens sommigen, zij en Edward, ja, ze verdienen elkaar. Want? Nou, en het feit omdat hij ook ambities zou hebben, uh, bijvoorbeeld dat bezoek aan Hitler... waardoor hij politiek natuurlijk niet helemaal degene was... die de Britten zich als, uh, als uh, staatshoofd zouden hebben ja, nee. Uh, nee, maar... Er waren wel meer van uh, adellijke bloeden, zal ik maar zeggen... die Zeker... in die tijd uh, warme banden onderhielden... dan wel wilden onderhouden met het Derde Rijk, hè? Absoluut. Een groot deel van de Britse aristocratie uh, deed precies uh, wat, datgene wat je, wat je suggereert. En uh, Edward was daar dus uh, het voorbeeld van. Maar de Britse regering onder uh, Winston Churchill was daar niet bijzonder van gescharmeerd zoals je kunt voorstellen. Ja. Hoe is het eigenlijk met die twee afgelopen? Met die uh, Edward en met, met deze Wallace Simpson? Nou, ze, leefden, ze, ze zijn geweerd uh, jarenlang, decennia lang door Buckingham Palace. Uh, uh, na de troonafstand werd hij gouverneur van de Bahama's. Dus lekker ver weg. Zij vonden het daar afschuwelijk, werkelijk vreselijk. Uh, uh, een aantal jaren later uh, uh, vertrokken ze naar Parijs... waar ze een behoorlijk geïsoleerd leven leiden. Uh, uh, waar ze elkaar decennia lang uh, uh, doodverveelden. Uh, totdat ze overleden. Juist. En uh, zijn ze oud geworden en gelukkig samen? Um, dat uh, tweede uh, valt te betwijfelen. Zoals gezegd, in de meeste boeken die je erop naleest... Uh, zouden zij elkaar en zichzelf doodverveeld hebben. <tie> <tie> Want dat was niet het leven... Als internationale parasieten, wat ze zich uh, voor ogen gesteld hadden. Ja. Um, zij overleed uh, in de jaren 80. Um, hij in de jaren 70. Van haar is vooral bekend uh, de beroemde uitspraak dat een vrouw nooit te mager of te rijk kan zijn. Juist. Goed, um, en heeft deze Edward uh, ooit nog spijt gehad dat hij afstand heeft ge gedaan van de troon... terwijl ze zich daar kapot zaten te vervelen en elkaar nee. kapot zaten te vervelen op de Bahama's? Nee. Nee, voor zover, uh, voor zover wij weten niet. Uh, hij overleed in de jaren uh, 70, ik geloof ja. 76. En hij en zij uh, tien jaar later... Uh, uh ze zijn dus, zij was seniel toen ze overleed en fantastisch rijk. Haar juwelen, een groot deel van haar juwelen zijn een paar weken geleden nog verkocht. En hebben werkelijk miljoenen opgebracht. Dus uh, straatarm is ze nooit geworden. Goed, en nu dus volop in de belangstelling... middels die films die wij ongetwijfeld ook in Nederland voorbij zullen zien komen. Lieve van Bekhoven, vanuit Londen, ik dank je wel. Straks, dames en heren, bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg... kunnen makkelijk, zegt een commerciële zorginstelling... en inwoners van Schijndel willen een keizerlijk unirinoir gaan beschermen. In het vervolg van Goedemorgen Nederland.